Enkele Nederlandse rederijen overwegen nu... bewapende particuliere beveiligers in te zetten op hun schepen... maar dat is wettelijk verboden. Mogelijk gaan ze nu onder een andere vlag varen... om zo de Nederlandse wetgeving te omzeilen. In Noord-Japan is het nog steeds niet gelukt... om oververhitte kernstofstaven af te koelen tot een aanvaardbaar niveau. Er zijn berichten over een gedeeltelijke meltdown... maar het is onduidelijk of dat ook echt zo is. Er is zeewater in de betreffende reactor in Fukushima gepompt... maar zonder veel succes... Er is verhoogde stra straling gemeten, maar volgens de autoriteiten is die nog acceptabel. In het getroffen gebied zitten miljoenen mensen in de winterkou zonder water, stroom en eten. Het kost reddingswerkers veel moeite overal hulp te bieden vanwege de enorme ravage die de tsunami vrijdag heeft aangericht. De ramp heeft aan zeker 10.000 mensen het leven gekost. Troepen van Gaddafi zijn de stad Zuwara binnengevallen. Dat is een van de laatste bolwerken van de opstandelingen in het westen van Libië. Eerst is de stad bestookt met granaten. Inmiddels zouden de militairen heel Suara in handen hebben. De VN-Mensenrechtenraad in Genève vindt dat de internationale gemeenschap snel maatregelen moet nemen... om de burgers in Libië te beschermen tegen het geweld van de regeringstroepen. Volgens de raad heeft kolonel Gaddafi ervoor gekozen om burgers lukraak en met grof geweld aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, minimaal graad of zes. Morgen eerst bewolkt, maar smiddags breekt vooral in het midden en zuiden de zon door. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden.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 Ja. Goedenavond, duizenden. Hartelijk welkom bij een nieuwe groet aflevering van Roland ZFM. Ja. Met een goed begin ook. Ja, dat uh, was de disje mensen natuurlijk, hè Daan. Ja, was gezellig. Uh, de Nederlandse... Uh, pretpopgroep, zoals ze de, werden genoemd, uit Zaandam, rondom de zanger, de heemsterkse zanger Jacques Kloes. Maar ik heb niet voorgesteld dat Jacques Kloes die hele lange uithalen heeft gemaakt. Hoor. Maar goed, dat is weer helemaal <laughs> wat anders. Maar het is in ieder geval een voorbode, want we gaan uh, vanavond uh, eigenlijk alleen maar uh, Nederlandse groepen zangers en zangeressen draaien. En dat mag dan uh, in elke taal zijn die je maar kunt verzinnen. We hebben er uh, 21 meegenomen. We zullen lang niet aan het aantal komen, Dan, helaas. Daar is de tijd tekort voor. Maar we zullen toch een hoop gaan draaien. Ja, we gaan lekker, lekker, lekker veel draaien. Niet yes. te veel lullen. Oké. Okay. Goed. Volgende drie. We gaan hem met drie weer doen. Ja. Kayak met Ruthless Queen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een klasse groep. helemaal niet zo moeilijk. Nederlandse symfonische rockgroep rondom uh, Tom Scherpenzeel en Pim Koopman. En dan de Sandy Coast. Ja, die hebben een schitterend nummer gemaakt. Het is een beetje lang, maar het is wel zo ontzettend mooi. En het is natuurlijk uh, Capital Punishment. Een uh, nummer van uh, Sandy Coast. En daar speelde natuurlijk Hans Vermeulen in. En als laatste, geen, geen uh, introductie nodig. Boudewijn de Groot. Laat ze horen dan. Who came between us Sharp as a sword Gone is my gladness And fanny's my pride Cause luck didn't stay on our side Left in luxury Cry for the moon, but the game is out. It all ended too soon. Awakening came as a ball from the blue. At last, Gaan. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoten. De zon schijnt is en reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. Geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half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 Daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan nog Dan het wort voor zijn kop van de zakenman Daar wordt hij alleen maar slechter van. van. We gaan een plaat opnemen voor je daar. Ja, het klinkt erg goed. goed, goed. goed Buudwij de Groot. En die bezong zijn zoon Jimmy. En ik meen dat hij ergens in 71 geboren is. Dus een hitte in ieder geval in 73. En in die tijd kwam hij regelmatig op de Kamerclub in Zandvoort als het mooi weer was. Jimmy, die later ook zelf een begnadigd uh, gitarist, is geworden. Goed, focus volgende groep, Thijs van Leren en Jan Akkerman natuurlijk, die vormen daar op een gegeven moment de basis van met schild, schitterende um, muzikale, nee, wat is een instrumentale nummer, Sylvia vervolgens Q65 uh, ook een hele bekende groep natuurlijk uit de jaren, ja, wat zal het zijn 66 of 72 iets in die geest en daar draaien we van de Victor was dat een grote hit Joop? De, de, het was niet echt een hele grote hit, maar het is gewoon een hele lekker nummer, oké, okay. uh, het is, uh, hij is nummer 11 gekomen in, uh, in 1966 in de Phonica Top 40. Hoogstpositie 11. En heeft er toch 13 weken in gestaan. Dus het valt echt nog ja. wel allemaal mee eigenlijk. En dan ja en dan nog weer een, echt een klassengroep natuurlijk. Uh, Brainbox, waar ook Jan Akkerman in gespeeld heeft. En drummer Pierre van der Linden. En ook dat is uh, geweldige muziek. En daar draaien we voor van uh, Dark Rose. Ja. A victim, I hear you now Yeah, I hear you now A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 Box. De groep van Jan Akkerman, Pierre van der Linde en uiteraard natuurlijk ook Casimis Lux die, uh, die daar ook in meezong. Uh, ze hebben vorig jaar nog een tour gemaakt, uh, bijna een oorspronkelijke bezetting. Uh, januari, februari en april van uh, vorig jaar hebben ze uh, die tour gemaakt. En begin dit jaar is er zelfs uh, voor het eerst in bijna 40 jaar... Een nieuw studioalbum uitgekomen met de titel The Third Flood. En dat is een opvolger van To You uit 1972. Kan je nagaan. Zo gewild zijn de heren nog steeds. Goed, volgende drie. Golden Earing, Daddy Buy Me a Girl. Een hit van ze in uh, 1966. Kwam op uh, 12 binnen. Nee, hoogste positie was 12. En stond uh, 10 weken in de Veronica, top 40. En dan de man die uh, helaas al overleden is. En dat is Rob Hoeken. Uh, een, een Nederlandse zanger, pianist, songwriter. Heel bekend uh, met rhythm and blues. Die man had gigantisch snelle vingers uh, met, uh, met zijn piano. En. Uh, hij heeft tijdens het ongeluk twee vingers verloren. en kwam gewoon keihard weer terug. En was nog net zo snel met die acht vingers. als met zijn tien vingers. Maar dat heb jij ook, Joop. Jawel, ik ben vliegachtig. Als je zo aan een tafel zit de hele tijd. Hey, Oké, okay, ja, hij, hij is dus overleden aan uh, maagkanker, helaas. En dan iemand die, uh, ja, eigenlijk altijd in de clinch heeft gelegen met uh, belastingdiensten, zowel hier als in Zweden. En dan heb ik het uiteraard over uh, Cornelis Vreeswijk, de man die in Mijden geboren en getogen is, en op vrij jonge, nou ja, op vrij jonge leeftijd, uh, naar uh, Zweden is verhuisd, omdat zijn vader daar in een garage ging werken. En van hem, ja, er is eigenlijk maar eindje heel erg bekend geworden, en dat is de, noos de Non in 1972. En we gaan dat is nu voor u draai. Some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 Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk, zelden waar. Vraag de om er maar in zeker. Ja, zwaar. leuke muziek hè Daan. Gezellig, hè. Ja, helemaal geweldig. Goed, Goed uh, gauw weer door jongens, want ik wil uh, nog even wat een beetje muziek draaien. We beginnen uh, zometeen met die uh, Outsiders. Natuurlijk is dat de groep van uh, Wally Tax. Ik zijn al jaren geleden alweer overleden. En die uh, hoofdzakelijk in het Amsterdamse uitkwam eigenlijk. Het uh, speelde. Maar uh, op een gegeven moment zelfs in het voorprogramma van de Ronald Stones soms, Met de tweede tour van de Stones in Nederland. En die door uh, Hitweek. En dat was toen de tijd een muziekblad voor de jeugd. En dat noemde zichzelf het vakblad voor langharig werk groep Tuig, omschreef dit als betere groep dan de Stones. Ik geloof er helemaal niets van, maar goed, dat moeten ze helemaal zelf weten, dat was ja. voor hun rekening. Vervolgens Earth and Fire, ja, natuurlijk. Die, die kennen we ook. eens ja, zijn Johnny Kaagman, uh, Geert en Chris Koerts, Helemaal geweldige muziek. En wij hebben meegenomen Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En als laatste Shocking Blue. Een van de eerste groepen die in Amerika de hitlijsten bestormde. Nederlandse groepen. En uiteraard, ja, wat kan je anders draaien dan Venus? Venus, toch? Ja. Mm. Love is black and black.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 About an April She's got Ja, ja, Joop. Het is oh, bijna tijd. Juist nu al alweer. Oh, ja, wat hè? Ja, ja, ja, shocking blue. Ja. En dat was natuurlijk Venus. En het rare is dan dat in bijna de hele wereld... heeft het nummer nummer 1 gestaan. Ja. Niet in Nederland. In de Hilversum 3 top 30... 1970 kwam hij verder dan de tweede plaats. En het op 40 de derde plaats. Oké. Okay. Het is niet anders. We gaan nog een klein stukje draaien, denk ik. Van, uh, ja, misschien was een klein stukje. Dus in ieder geval, Exception. Ja. De groep uit uh, rondom Haarlem. Met uh, ja, uh, echt. Fasandvoorters, uh, een hele bekende. Want uh, toen de tijd, uh, Huub Vermeulen, die was uh, tenoorsaks, sofonist en gitarist. Uh, die gaf les op de mm hm en die speelde in uh, Exception. En die heeft hem ook al een keertje op een, op een uh, feest van de school gespeeld in de Schelp. Dan gaan we in ieder geval draaien, de Fifth, dat is een bekendste nummer. En kijken of we nog een klein stukje mee kunnen krijgen van de t-shirt van Early in the Morning Een hit uit 1966. Het zat er weer op. Ja. We hebben lekker muziek gedaan, zoveel mogelijk in ieder geval. Graag tot de volgende keer. Over twee weken zijn we weer live hier uit de studio. Ja. Dankjewel, Dan. Alsjeblieft.